The you Hoi, en leuk dat je luistert naar een Skype-track met. Brendan! Brendan T. Zingen, ja. Hé, nee, dit is een de... Volgens Sam. Uh... <laughs> Nog één keer, Brennan. Mr. Google Plus volgens Sam. Uh... Vol volgens het internet, volgens het internet. Het ja, is natuurlijk nee. geen Skype-gesprek met Brennan Teising, maar dit is een Skype-gesprek. En we hebben vandaag maar liefst twee nieuwe mensen aan de lijn. En dat is niet zo moeilijk, want dit is pas aflevering twee. En dit is de eerste keer dat we iemand aan de lijn hebben. Maar dat maakt het niet minder leuk. En we gaan deze week... Uh, ...toch wat anders aanpakken dan we vorige week hebben aangekondigd... ...in plaats van echt daadwerkelijk experts te vinden... ...blijkt dat we daar gewoon geen budget voor hebben... ...en gaan we gewoon met een ronde tafelzetting... Uh, ...gewoon praten over het onderwerp wat we gekozen hebben voor deze week. Dat wil niet zeggen dat we in de toekomst niet ooit eens een keer voor elkaar krijgen... ...om ook daadwerkelijk een expert te vinden. Uh, maar deze week dus nog niet. wil niet zeggen dat deze mensen geen verstand hebben van Google... ...want we kennen ze via Google+, en het zijn Google-mensen... ...en daar komen we zo meteen op... Maar eerst wil ik aan Brendan vragen, wat is het onderwerp van deze week? Het uh, onderwerp van deze week is uh, gezichtsherkenning uh, door Google. Uh, en wat daar uh, de mogelijke implicaties van zijn voor uh, de gebruiker uh, van Google+. En uh, alles wat je daaraan zou willen verbinden, is dat een uh, mooie toepassing voor Google+. Die fijn uh, alles, uh, die, uh, waardoor je op internet uh, al jouw foto's uh, makkelijk kunt taggen of is het een uh, privacy uh, schendende maatregel die uh, allemaal slechte bedrijven gaan gebruiken en overheden om jou in de gaten te houden, bijvoorbeeld? Inderdaad, maar hoe ziet die integratie van het gezichtsherkenning er op dit moment uit op Google? Uh, op dit moment hebben ze het uh, voorgesteld, tenminste, ze hebben in juli een bedrijf overgenomen dat heet PitPad. Uh, en dat is gespecialiseerd in gezichtsherkenning uh, uh, over uh, grote hoeveelheden data, zeg maar. Dus daarmee kunnen ze uh, jouw gezicht van een foto bijvoorbeeld inlezen en dan kan bijvoorbeeld bij wijze van spreken over het hele internet uh, jouw gezicht herkend worden en, uh, en getagd worden als uh, het gezicht van uh, van Brendan of van mijn gezicht dus, zeg maar. Ja. Uh, en dat niet alleen bij foto's, maar dus ook bij video. Uh, en uh, uh, dat, da, da, dat bedrijf hebben ze in juli uh, overgenomen, PitPat Dat is oorspronkelijk van de Carnegie Mellon uh, Universiteit. Of is daar begonnen. Uh, en die technologie willen ze gebruiken. Dus in, in onder andere bijvoorbeeld in Google+. Het makkelijker te maken om jouw gezicht uh, te taggen, en uh, jou, maar ook om jouw gezicht te herkennen vanaf een camera of wat dan ook. Allemaal um, magisch, maar volgens mij ben ik helemaal in de war dan, want ik dacht dat die integratie op dit moment toch nog wel anders uitzag. Volgens mij, en verbeter me alsjeblieft als ik het fout heb, maar ik moet toch jou zelf toevoegen op dit moment, als ik wil zeggen van dit is het hoofd van Brendan. Uh, in Google Plus wel, ja. Oké, okay, maar die, ik, ik snap dat die techniek er is en ik snap ook mm -hmm. dat Google daar dan nu eigenaar van is. Maar dat ze hadden er natuurlijk al jaren geleden, hadden ze ook al mogelijkheden voor. Maar mm -hmm. die integratie zoals die er nu uitziet op Google+, Plus, hoe, hoe ziet gezichtsherkenning er nu uit op dit moment? Sinds drie dagen of zo? Um, nou, dat je dus uh, extra makkelijk uh, in Google+, Plus jouw uh, gezicht uh, kan taggen. Oké, okay, en uh, heb ik daar nog wat controle over? Uh, nou ja, jij kunt uh, bepalen van uh, wie wel of niet uh, dat, uh, dat gezicht, uh, zeg maar, tikt. Uh. Ah, nou kijk, dat is dus precies waarom het angstzweet mij nu al echt is, is uitgebroken. Ook met je hele verhaal over <tie> dat ik in een filmpje herkend word en dat soort dingen. Het zijn heleboel mm -hmm. films waar ik niet in herkend wil worden natuurlijk. <tie> uh, dat is dus het, het onderwerp. En Maarten Lichthart en Ronnie Lam zijn ook alle twee verbonden met Skype. Maarten is de webdude van het internet en hangout fan. Niet, niet, geen koning, geen prins, maar wel een fan. En uh, Maarten, ben je daar? Ja, daar ben ik. Zo, en dan voordat ik bij terug terugkom, Maarten, wil ik ook even Ronnie even gedag zeggen. Ronnie Lam is uh, ja, expert nieuwe werken eigenlijk, adviseur nieuwe werken en gespecialiseerd in Google Apps. Helemaal correct. Nou, dan Want... ben ik blij dat ik dat goed, goed heb onthouden. <laughs> <laughs> Want ik heb, ondertussen heb ik zo dat Skype-gesprek voor me, zodat ik kan zien aan de plaatjes wie van jullie praat, zodat ik het een klein beetje in de gaten kan houden. Maar dat betekent dus dat ik geen profielen meer voor me heb staan. Maar goed, hey, uh, jullie hebben natuurlijk net ook al meegeluisterd, Google en gezichtsherkenning. Um, is er al een, een toevoeging die jullie nu meteen willen doen? Als in van uh, Hebben we goed uitgelegd wat die integratie is op dit moment? Ja. ja, op zich, uh, wat, er nu, wat er nu aan de hand is, is dat ze wel al gezichten herkennen, zeg maar. Ze weten dat er een, dat er een gezicht staat, dus er komt zo'n vierkantje omheen. Maar wat er, wat er nu, nog is, wat, wat nu nog zo is, is dat uh, je zelf moet toevoegen wie dat is. En dat wordt in de toekomst misschien anders. Dat is inderdaad een echt een onwijs belangrijk verschil. Dus hij herkent al wel... <laughs> hij herkent al wel je gezicht, alleen hij weet nog niet van wie die is. En, okay, cool. uh, dus nu kan je wel makkelijk al mensen taggen, omdat ze, ze weten van, hé, hey, daar is een gezicht. Maar ze hebben er nog geen identiteit aan gekoppeld, zeg maar. Oké, okay, en, en uh, Ronnie, heb, heb je al iemand getagd? Of heb je al gekeken naar de functie? Nee, ik heb sinds, uh, sinds vanmiddag heb ik die nieuwe functionaliteit. En uh, dus nog geen nog tijd gehad om dat goed te proberen. Verder heb ik wel, heb ik wel mensen getagd, al, in het verleden. Hmm. En... Uh, ja, dat werkt op zich prima. Oké, okay, ja, ik heb er ook heel weinig ervaring mee hoor. Waarschijnlijk, als ik het zo tegen aan Brendan vraag, die heeft, uh, die heeft vast al wat meer nagekeken. Want niet voor niets, Mr. Google+. Uh, ik, ik had vanmiddag zo'n plaatje van Angela Merkel, gedeeld van uh, Ernst van Wijk volgens mij. Die had zo'n plaatje met Angela Merkel, die 1500 keer met de vingers aan elkaar ge geplakt zat. Ik weet niet mm -hmm. of jullie die hebben gezien. Yeah. Dus die heb ik geopend. En daar heb ik dus gewoon alle rijtjes heb ik Angela Merkel uh, heb ik, uh, getagd. En dat werkt prima in principe. <laughs> al, al die plaatjes weer herkennen. Dat heel nuttig inderdaad. Ja, nee, maar ik heb dat, dat wil ik nog wel even klappen. Ik ben fel gekant tegen dit soort dingen. Ik vind dat doodeng. Dus ik heb bij mezelf ingesteld: van, uh, how about no? Dat uh, wil ik gewoon niet <laughs> hebben. Uh, mm -hmm. en, en dat is dus eigenlijk mijn vraag aan jou, Brendan. Uh, heb jij al instellingen aangepast om mensen te beperken om jou te taggen in dingen? Uh, nee, ik heb geen, uh, geen, be geen beperkingen daarvoor ingesteld uh, op dit moment. Um, maar daar moet ik wel bij zeggen... Um, kijk, van Angela Merkel zijn er natuurlijk talloze foto's uh, op het internet. Uh, maar van mij is er geloof ik eentje of zo. Uh, dus. Nou, Maar dat gaat hard hè. Daar, er zijn alweer een paar van die hele rare Google Plus borrelfoto's in omloop, heb ik gehoord. <laughs> Voordat je het weet ben je getagd in dat soort dingen. Hey, en ja. Maarten, laat jij toe dat mensen jou uh, tekken in. in uh, ja, op zich, op zich wel. Um, kijk, als het uit de hand loopt of zo, of ik me bedenk, dan kan ik het altijd nog aanpassen. Maar okay. voorlopig, uh, voorlopig vind ik het prima. Oké, okay, en, en Ronnie, van jou weet ik het eigenlijk al, want we hebben elkaar vanmiddag even gesproken. Maar jij laat het ook toe, hè? Ik laat het ook toe. En dat heeft vooral mee te maken dat ik. Uh... Mezelf uh, al uh, eens gegoogeld heb en uh, dan zoveel foto's van mezelf zie, um, dat ik uh, uh, liever heb dat dan echt ook de juiste naar boven komt. Ja. ja. Dat is inderdaad wel een go goed argument. Dus, uh, maar komen er ook al op dit moment al foto's die je al wel bent, maar gewoon omdat ze je hebben gevonden op Hives of Facebook, weet ik veel? Jazeker, ja. ja. Dus uh, eigenlijk zou het voor jou al te laat zijn om het niet te willen? Uh, ja. Oké, okay, maar mocht, het nou, uh, uh, mocht je die keuze dan nou nog wel hebben, zou, zou je dan uh, zeggen van nou, ik heb liever dat alleen mensen in mijn cirkels, of iedereen op het internet, of uh, zijn er beperkingen? Uh, vind jij dat niet angstig wat Brendan zegt, software die het hele internet afspeurt en jou in ieder YouTube-filmpje waarin je voorkomt, per ongeluk op de achtergrond, uh, met naam en toenaam zegt van hé, uh, hey, daar is Ronnie? Ja, ik ben eerlijk gezegd bang dat, dat als je um, uh, een beetje publiek wil zijn op het internet, dat, um, dat je hier niet aan ontkomt. Mm -hmm. um, dus mijn gevoel is dat je er dan beter uh, bewust aan kunt meewerken. Want ja, je wordt toch wel uh, uh, gevonden. Er worden toch wel uh, uh, uh, de zwerven foto's rond met, uh, met jouw naam erbij. Ja. En ja, dan kun je maar beter zorgen dat het allemaal goed gebeurt. Ja, maar als, als jij nu niet instelt van... Uh... Dat niemand jou mag taggen. Hoeveel meer macht geeft dat jou over, over die tagging zeg maar, van jouw gezicht in dingen die je normaal gesproken niet zou hebben? Dan? Ik, ik zie niet waarom je daar nu meer mogelijkheden of meer controle over krijgt. Dat is, dat is waar, uh, maar het geeft je dus ook niet minder mogelijkheden eigenlijk. Nee, fair enough. Fair enough. Ja. Okay, uh, maar, nou, ik vind het heel interessant. Oh, sorry Brennan. Maar wat, wat vooral denk ik, wat ik het belangrijkste vind, is niet zozeer van wat het voor mij persoonlijk is, individueel, maar meer van wat doet Google bijvoorbeeld, of Facebook... want die hebben dezelfde ideeën... Um, met al die gigantische hoeveelheden informatie die ze krijgen over die foto's, zeg maar. Wat zijn, wat zijn hun doelstellingen daarmee, zeg maar. En ook van als je al die foto's verzameld hebt... He, Google en Facebook hebben gigantisch veel gegevens van jou... en hun servers staan bijvoorbeeld in Amerika. Dit is waar ik me heel erg zorgen over maak eigenlijk... Uh, en die servers vallen onder de wetgeving van de Verenigde Staten. En die is toch iets anders uh, dan onze Europese wetgeving daarover. Ik bedoel, als de FBI of CIA of wat dan ook zegt van... Uh, wij willen gewoon uh, uh, al, die, uh, al die informatie inzien van Google en Facebook... nou, dan mogen ze dat gewoon. Ja. En dat doen ze dus. En als zij daarin kunnen vaststellen dat uh, meneer Brendan Theesing... Uh, uh, heel vaak op, op een foto voorkomt samen met uh, Osama Bin Laden of zoiets. Hè? Dan, nou, misschien is die meneer Theesing wel een terrorist of wat dan ook. Ja, ben ik helemaal niet. Maar, waarom ja, ben je dan vrienden mij... met uh, Osama Bin Laden, Brennan? Ja, waarom zijn er dan op de foto staan met hem? Ja. Zo. Om, ja, weet ik veel. Omdat mij iemand, iemand mij erin wil luisteren of zoiets. Of, uh... nee, nee, maar we snappen wat je bedoelt natuurlijk. Ja. Sterker nog, het is zo dat Google heeft gezegd... dat ze zich houden aan de wetgeving van de landen waarin ze opereren. Ja, maar dus dat dus het is niet waar. Ze hebben al, uh, in Engeland is al gebleken dat zij dus uh, ook uh, aan de Amerikaanse overheid uh, uh, gegevens hebben verstrekt... die ze volgens de wet eigenlijk alleen in Engeland uh, hadden mogen verstrekken. Dus, uh, Oké, okay, maar ik bedoel het andersom. Ik bedoel, nou, Nederlandse justitie kan een verzoek indienen bij Google... om jouw Google-account in te zien, om het zo maar uh -huh. eventjes te zeggen. Ja, dat is sowieso al ook, ook, ook wettelijk mogelijk eigenlijk... Uh, uh, ...alleen uh, de Nederlandse overheid is wat andere dan die van de Verenigde Staten, zeg maar. Mm. Yeah. Want Ronnie, want ik, hoor, ik, ik zie jouw gezichtje hier oplichten... En niet omdat we naast elkaar zitten, maar omdat ik dus naar die Skype-controle zit te kijken. Uh, uh, is dat iets om ons zorgen over te maken, die, die, die verschillende overheden... ...die gewoon bij Google een verzoek in kunnen dienen voor informatie? Nou, als je naar de Google uh, Transparency uh, Report Precies, kijkt... Ja. En dat is natuurlijk geweldige informatie die Google ons verschaft... Mm. In, in de hoop en de aanname dat ze dat ook daadwerkelijk transparant doen. Mm. Uh, maar dan zul je zien dat Europa meer bevragingen doet... Mm. dan uh, de Verenigde Staten. Mm -hmm. ja. En een en... heel groot deel van die dingen wordt goedgekeurd. Hè? Nederland was volgens mij 64 mensen of zo voor wie dat was aangevraagd... als ik het goed herinner. Misschien weet jij dat uh, wat beter, want ik heb het hem ook gelezen... maar dat is alweer een maand of twee geleden volgens mij dat het uitkwam, dat rapport... Het viel mm -hmm. mij nog aan de ene kant wel mee van, al oh, is onder de 100, zeg maar. Maar wel 80% van de aanvragen of zo werd goedgekeurd. Juist, mm -hmm. ja. In verhouding tot het aantal telefoontabs is 64 uh, vrij weinig. Maar ja, dat is alleen mm. Google natuurlijk. Dus je weet niet wat voor andere diensten er ook nog een verzoek is geweest. Maar ja, dat, is, dat ze 80% van de keren goedgekeurd hebben... En, um, maar voor heel Europa is het voor Google, voor Google in ieder geval hoger dan voor de VS. Ja. ja. Oké, okay, maar Europa is ook wel wat groter natuurlijk in zijn geheel dan de VS. Ja, maar het gaat ook niet dus zo heel erg ook. wat mij betreft om, om, om wie meer verzoeken doet of niet. Nee. Het is nu natuurlijk komt te passen, je ziet dat het eh, een beetje aan het komen is, want niet zo heel veel overheidsfunctionarissen op dit moment hebben nog echt een idee dat zo'n Google-account... echt een uh, uh, uh, uh, schatrijke informatie bron is. Bevalt, ja. Terwijl en uh, dat toch gaat komen... Kan... Hè, op het moment dat Maart ja. is afgestudeerd... Mm -hmm. en die, ga, die, die, die gaat werken... bij, Ma bij Marco Korthout. <laughs> nee, nee, maar die gaat... Hè, nee, maar die generaties die eraan aankomen... die mm -hmm. weten het donders goed dat je Facebook-account goud waard is. Of dat mm -hmm. de informatie in je Twitter-account... met location tags mm -hmm. en dat soort dingen... Foursquare ja. en dat soort dingen. Dus uh, dat is inderdaad... Een, iets om, om je over na te denken. En als je dan ook nog gezichtsherkenning mm -hmm. toestaat... Hè, in je eigen account... dan mm -hmm. zouden ze dus in principe kunnen opvragen... van goh, hè, waar, uh, waar was Maarten? Kijk, nou ja, ja. Ja, ik bedoel... Um, ze kunnen natuurlijk... als ze jou zoeken, dan, dan vullen ze je, je naam maar in... Bij, uh, bij Facebook, bij Google of wat dan ook... Uh, waar je met je sociale profiel staat. Mm -hmm. En zouden je zo op alle camera's die... Uh, de overheid in heel Rotterdam en uh, omstreken heeft staan... zouden ze je zo eruit kunnen pikken. Um, maar dat zou je dat zou dus, dus ook gewoon voor goede dingen kunnen gebruiken. Het hoeft niet per se slecht te zijn. Ik bedoel, als jij... Uh, als jij eenmaal weet dat uh, meneer uh, dan een, uh, een aanslag heeft gepleegd... Uh, op een koffieshop uh, ergens of zo... dan zou je hem zo... Uh, binnen een paar minuten heb je hem uh, uh, door middel van die camera's. Dus het hoeft niet alleen maar slecht te zijn. Maar ja, je kan het natuurlijk ook misbruiken en dan zou het wel fout uh, kunnen gaan. Nou, ja, maar dan krijg je ook weer een vraag over van uh, hoe, hoe zit dat met, met mijn bescherming als uh, verdachte? Uh, wanneer ben ik eigenlijk verdacht? Kijk, als het een, uh, een opvraag is naar aanleiding van een feit dat ik heb gepleegd. Uh, dus ik heb al iets gedaan, uh, dan kan de politie naar aanleiding daarvan uh, informatie bij Google opvragen. En dan zal Google daar gewoon aan meewerken. Maar wat, hè, uh, dan ga ik weer een science fiction film opnoemen, die we misschien allemaal wel kennen. Van um, Minority Report, waarbij mensen, waarbij ze kunnen voorspellen dat iemand uh, een misdaad gaat plegen, zeg maar. Ik bedoel, de dromen natuurlijk van heel veel van dat voorspellen van wat mensen gaan doen, hè, zit ook in dat gezichtsherkenning en zo. Uh, dus dat ze kunnen zien van hé, hey, die Brendan Tasing die zoekt wel heel erg vaak in Google op bommaken. En hij ziet er zo en zo uit en hij is nu daar en daar op dat moment. Nou, hij gaat nu vast een aanslag plegen, dus we moeten hem nu oppakken. Hey, even een uh, eh, ja. science fiction Doemscenario schetsen: predictive uh, profiling uh, noemt ze dat ja. volgens mij. En dat, maar dat, maar uh -huh. hè, dat, dat zeg je in principe iets, iets een, een, een, een beetje ver, vergaande nog, maar. En Maarten noemt al een goede toepassing van dat soort techniek. Maar die techniek, hè, die, die, die technologie, die ligt dan in handen van een bedrijf. Niet van onze overheid of van een Amerikaanse overheid of van de Duitse overheid. Nee, dat ligt in de handen van, van Google. Want hè, daar hebben we het op dit moment over dat, dat Schiphol waarschijnlijk ook gezichtsherkenning heeft. Dat is een, dat is een ander verhaal. Dat is, ja. ja. ja. Maar uh, ik, ik zie eigenlijk, als ik nu een foto op, op mijn Google Plus zou zetten van, van, mijn, van mijn hoofd... en ik laat jullie toe om te taggen... zeg ik eigenlijk, vind ik, tegen Google van... hé, hey, dit is mijn digitale uh, vingerafdruk. Hè? Hier, kan jij mij aan herkennen in filmpjes, in foto's. En ja. als dit gezichtje... Ja, maar zo, zo, als jij niet, niet herkend wil worden op internet... dan moet je ook gewoon geen foto's op internet plaatsen. Want uh, als jij een profielfoto plaatst... dan zonder tag weten ze ook al dat jij dat bent... Aangezien het op jouw profiel staat. Dus wat dat betreft, ja, je hebt gelijk. Maar aan de andere kant, als je niet wil dat je op internet zichtbaar bent, dan moet je er ook niet op zitten, op, op zeg maar. Nee, maar het internet heeft de hele idee van publiek en privaat uh, zeg maar, uh, op de helling gezet. Vroeger, als je in je huis zat, yeah, of als je in je huis zit, dat is privé, dat is jouw domein. En als je buiten op straat bent, dat is publiek. Maar bij internet is het allemaal publiek eigenlijk. Dus al gauw je ja, inderdaad je foto op internet hebt gezet. Yeah, heb je jezelf al, heb je zelf al publiek gemaakt. En daarmee ben je dus uh, te gebruiken eigenlijk. Uh, daar kun je natuurlijk allerlei technische oplossingen voor verzinnen. Maar uiteindelijk ben je gewoon wel in het openbaar bezig met iets. Het is ook wat iedereen uiteindelijk zegt die er wat vanaf weet. Hè? Uh, of iedereen die zich erin verdiept. Van, ja, als je niet wil dat, het, dat mensen het weten, dan moet je het ook niet op internet gaan zitten. Zo simpel is het wel. Een kan, kan je daarin vinden, Ronnie? Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk zo als je... Oh, oh. Als jij gewoon niet herkend wil worden uh, met foto's... Dan, dan, dan moet jij geen foto's op het internet van jezelf plaatsen. Maar hetzelfde met, uh, uh, uh, uh, uh, met Twitter of, of, of uh, uh, uh, uh, publieke posts had, hadden we het net over. Dan, dan, dan moet je je op het internet stilhouden. Ja, uh, maar is het dan niet zo dat... Uh, de, de, de, dus jullie gaan er ook, dat is kennelijk automatisch van uit... dat als jij in je profiel in ieder geval zo instelt... dat je niet gezichtsherkenning uh, mag... Uh, Niemand dat mag doen, en mm -hmm. er is een optie: hè? niemand mag het doen. Uh, dan gaan jullie er wel vanuit dat Google het alsnog wel doet? Nee, no. niet, niet zozeer dat Google het dan wel doet, maar uh, het gaat erom dat jij gezichtsherkenning uitschakelt. omdat je niet herkend wil worden. Maar zodra jij een profielfoto uploadt. op jouw profiel, dan weten ze eigenlijk. dan weet, weet, een buiten, weet een buitenstander, een derde persoon. weet al wie jij bent en hoe jij eruit ziet. Dus dat, wat dat, dat betreft. Ik. Maar ik Wat heb bijvoorbeeld betreft. op dit moment een foto van mijn familie uh, als, als profielfoto. <laughs> en als ik jullie nu met z'n drieën in een, in een kring zet en ik deel een foto van mij uh, met jullie. Hè, hoe zit dat dan? Denk je dat Google die, die link dan ook legt met mijn hoofd en, en mijn profiel? Nee, nee, dan niet. Dus, nee, dus dan... dan kan ik toch wel, want ik ben niet verlegen of zo. Nee, het, het, het gebeurt alleen dus met publieke Um, post, hè? dat is dus met je profielfoto, want, want die is publiek. Dat is met um, uh, foto's die jij uh, in, je, in je Picasa hebt staan, hè? want die worden gewoon direct aan jouw account gekoppeld. Mm -hmm. uh, en, en, en als daar foto's van jouzelf bij zitten, um, op een gegeven moment uh, um, wordt, wordt daar wel een patroon in, in herkend. Ja. Hetzelfde met, met foto's yeah. hè, over, uh, van uh, artikelen die uh, bijvoorbeeld over, jij, over jou geschreven worden, waar dan mm. jou, jouw foto bij komt te staan. Mm -hmm. Nou, dan is er gewoon in dat artikel, is jouw foto keihard aan jouw naam gekoppeld. Ja. Mm -hmm. yeah. En op die manier wordt, wordt, wordt die database echt wel opgebouwd, hoor. Ja. Yeah. Hoewel ik eerlijk moet zeggen, ik heb nu op jouw foto gezocht eventjes snel. Het is dus op jouw naam. Mm -hmm. Ik durf niet te zeggen hoe jij eruit ziet. Nee, dat is ook de bedoeling. <laughs> Want ik wil niet dat jullie me allemaal in het echt gaan volgen. Mm -hmm. Ik bedoel, er, moet ik al, er, al mijn koffie zetten de hele dag en dat soort dingen. Daar heb ik gewoon allemaal geen tijd voor. Nee, maar inderdaad, ik maak een bewuste keuze overigens, hoor, om niet zomaar foto's te plaatsen. En overigens heb ik al een keer met Maarten, die ik helemaal niet super goed ken, al een keer in een hangout gezeten. Dat vind ja. ik niet erg. Ik heb dat met Brendan gedaan. Uh, ik heb jou vanmiddag aan de telefoon gehad, Ronnie, maar als we die camera aan hadden geklikt, dan had ik ook niet gaan lopen huilen. Maar ik hoef dat niet uh, uh, in, in, in, breed op het internet met mijn poes in maar de dat, Playboy, dat is, zeg maar. Dat is, een echt, een, dat is een echt een overweging van dat je niet in het openbaar, zeg maar, uh, in beeld wil komen. Maar ik denk dat het oh, ja. ook vrij moeilijk is om, um, om niet zeg maar gekoppeld te worden. En zeker niet zodra je een, een eigen bedrijf hebt of zo, of, of uh, ergens anders bekend in wordt of een specialist bent op iets. Dan um, ja, wordt die link toch ook al wel vrij snel buiten Google gewoon uh, ja, gelegd. Ja, dat is helemaal waar. Ja, dat dat ja. is natuurlijk helemaal waar. Maar, is, maar Sam, jij maakt een bewuste keuze eigenlijk van uh, om dat je zo min mogelijk jouw beeld of beeld van jou verspreid, zeg maar. Um, ja, uh, ik wil daar in, in, in zoverre zoveel mogelijk controle over houden. En wat jullie zeggen is mm -hmm. ook helemaal waar, hoor. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik heb al regelmatig gehad... Ik ook wel, er zijn ook echt wel foto's van mij te vinden, hoor. Maar doorgaans als ik, uh, als ik ergens ben en er wordt een foto van mij gemaakt... waarvan ik weet, dit is een setting waar dat makkelijk op het internet uh, verschijnt... Mm -hmm. Uh, ja, de meeste ja. mensen die ik ken, die, die hebben ook het fatsoen om te vragen... van joh, vind je het goed dat ik dat openbaar mm -hmm. op een Facebook pleur uh, of wat ja. dan ook? En uh, mm -hmm. er zijn momenten dat ik heb gezegd van... nou, uh, ik heb liever niet dat je deze foto zo... maar openbaar, mm -hmm. ik, ik bedoel, ik wil ook... Uh, uh, of ik wil mij niet hoeven verantwoorden voor dingen die ik doe in het mm -hmm. echt op het internet... maar ook niet in het echt andersom, zeg maar. Hè? Dus ja. Uh, ja. Ik, ik kan best wel eens een keer een stelling hebben dat ik zeg van... Oh, uh, Mm -hmm. Wat de fuck, ja. ik ben tegen dit en dit en dit en ik heb daar geen zin om over drie maanden op mijn werk of wat dan ook in een ander zakelijke setting daarop aangesproken te worden. Mm -hmm. Dat is voor mij iets waar ik rekening mee hou in ieder geval. Hetzelfde ja. geldt met foto's. Hé, hey, maar nu hebben we een paar van die negatieve dingen een beetje gekeken. Hè? Dat zijn natuurlijk ook andere opties uh, als we toch een beetje terug gaan naar Google. Um, want Google heeft natuurlijk ook die betaaldiensten, NFC en Google Wallet. En dat is allemaal een beetje in het over aan het vloeien. Wat, uh, wat denken jullie? Gaan ze daar gezichtsherkenning gebruiken? Dat je op een gegeven moment een toko binnenloopt en dat ze zeggen... Hey Maarten, hey Ronnie, koffie. Ik denk dat ze ermee zullen experimenteren. Maar of, ze dat ook, of dat echt daadwerkelijk gaat gebeuren? Het gebeurt al. Ja? Waarom? Ja, ik, ik, ik, ik, ik zal het even terug moeten zoeken. Dat is dan niet op basis van foto, maar op basis van locatieinformatie. Maar dan, dan, dan loop jij een winkel binnen. Ja, klopt ja. En uh, dan uh, um, als jij dan een bepaald appje ook op de achtergrond hebt draaien die dan een, een onhoorbaar geluid in de winkel herkent. Precies, dat is spotter, dan, shopper ja. volgens mij zoiets. Ja, dan, dan weten ze dat je, dat je er bent en dan nou, word je welkom geheten en noem maar op. Nee, maar dat is natuurlijk wel uh, een iets bewustere keuze om die app te draaien en uh, daar ingelogd te zijn met je account in die app. En dat, is al, dat gaat al iets, uh, iets verder. Maar van Google is er een bekend voorbeeld. Die heeft op een gegeven moment in Amerika, hebben ze laptops geleverd aan scholen. En bij, ja, bij die scholen hebben ze uitgelegd... van, nou, uh, zo kan je toegang vragen tot die webcam van die laptops. Dat is natuurlijk al een schande mm -hmm. op zich. Maar wat een grotere schande was... is dat de microfoon van die laptop constant aanstaat... en aan de hand van geluid mm -hmm. werd geëxperime geëxperimenteerd... om reclames mm -hmm. te laten zien. Dus heb jij een blaffende hond... zag je, of, zag je hondenvoer op je mm -hmm. Google <laughs> Results. Ja, en, ja, op zich ja. wel slim. Maar ja, <laughs> is, is, dat is misschien... Commercieel slim, maar is dat niet ja. ook scary, Maarten? Uh, ik vind dat doodeng ja, dan, tuurlijk, eigenlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, je privacy en zo, dat dan, daar moet je ook wel aan denken. Maar op zich, Google is wel bezig met, met... Als je zo kijkt, is Google heel erg bezig om zoveel mogelijk informatie over iedereen en alles te verzamelen. En um, ja. ja, dat is inderdaad ook wel aan de ene kant een beetje scary. Maar zolang ze het niet tegen je gebruiken... Ja. En, en, en dat maar, is precies de, de crux, hè? Zolang ze het niet tegen je gebruiken. Nee, maar maar... We zouden toch een positief punt uh, naar voren brengen. Het is toch hartstikke goed dat ze dat doen. Het is toch hartstikke fijn dat al die diensten voor ons worden gemaakt, ja, zeg maar. Ja, Zolang nou, ik... ze het niet tegen je gebruiken, is het inderdaad ook echt uh, ja, heel goed. Ik, ik bedoel, alles zit nu aan elkaar gekoppeld: uh, je, je, je, je Google Docs, je calendar. Wat dat betreft is het wel echt. Ja, straks gewoon hoe je eruit dat... ziet wat je koopt, wanneer je het koopt. Ik bedoel, het wordt gewoon één gespreid bedje door middel van Google uh, straks. Ik bedoel, je hoeft ah. niks meer te doen. Ik moet Top? je eerlijk zeggen, ik, ik ben betaalde Google Apps gebruiker natuurlijk. Mm -hmm. En um, dan heb je de mogelijkheid om uh, die advertenties om die uit te zetten in Gmail. Ja. ja. En uh, ik heb ze wel aangezet, ik ben ze gaan missen. <laughs> <laughs> Soms okay. zijn ze wel komisch, zeg maar. Ik voel me ja, zo kijk, alleen. Als, als ik nou kijk wat er hier uh, aan, aan bergenpapier op mijn, op mijn deurmat valt. Wat gewoon yeah. uh, li, lineair weggaat weggaat mm. En waar maar een paar dingen zi, tussen zitten. He, waarom ik geen nee-nee sticker uh, heb. Yeah. Um, Google doet dat beter. Die, mm. die, die kent mij gewoon. En die weet gewoon uh, wat voor advertenties mm. die uh, aan, aan mij moet tonen. A aan moet meer... <laughs> Ja, nee, maar ja. Daar, daar hebben jullie natuurlijk helemaal gelijk in. En dat is natuurlijk super praktisch hoor. Ik ben ook helemaal gek uh, op Google. Overigens uh, bedacht ik me van de week dat Google Plus een hele grote rol daarin heeft gespeeld. Dat ik meer van Google diensten ben, uh, om Google diensten ben gaan geven. Maar dat is iets anders. Maar uh, jullie zouden zeggen, uh, uh, dat is allemaal hartstikke goed. En ik weet het, Brendan, mm. ik, uh, ik, uh, ik ben een Assignpisser en ik moet positiever zijn. Nee. Maar het, het hele Positief ding is wat mij betreft... Nee, het hele ding wat mij betreft is, Google heeft een commercieel belang bij ons. En dat betekent mm. dus ook dat ze ons vertrouwen niet willen scha schaden. Nou ja, ja. Dat zorgt voor een soort, hè, soort balans, balans in de dingen ja. die ze wel en niet met mijn data uitvreten. Mm. Mijn probleem is dus, hoe zit dat dan met overheden en dat soort dingen? Want dat is dus het probleem. Want Google verzamelt dat allemaal wel leuk van jou. Maar zodra er een verzoek wordt gedaan vanuit een... Want, vergeet niet, hè, Amerika kan ook een verzoek over jouw data doen. Je, je, je ja. hoeft geen Amerikaanse staatsburger te zijn, of nee. wat dan ook. En dat is een probleem. En dan komt het wat mij betreft op, op dingen als van uh, NIMWARS, wat natuurlijk zo'n onwijs faal was, en mm -hmm. het gebruik van pseudoniemen, wat in dit soort situaties heel erg mm -hmm. uh, een uitkomst zou zijn. Want Ronnie, het maakt mm -hmm. jou toch niet zoveel uit of ze denken dat jij Ronnie heet of Bobby, zolang ze jou maar relevante informatie geven. Helemaal correct. Ja, en ik, ik, dat is dus ik, een beetje uh, waar het bij mij wringt, waarvoor, waarvan ik denk: van, oh, dat is toch wel een beetje scary. En zeker als je ook ziet dat er met dingen worden gecriminaliseerd hè, op het internet. Dingen als lipdub videos hè, gezellig Justin Bieber nazingen. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, Maarten, maar dat mag dus niet. <laughs> dat nee, mag dat niet mag gedaan. Nee, nee maar. Uh, ik, Schande. Nee, maar stel nou dat je... Dat je dus, uh, nee, maar zo'n zo Justin Bieber, of weet ik veel, die is daar volgens mij bekend mee geworden. Maar het is toch best... Lipdub heet het volgens mij. Dus dat je een bekend nummer na gaat zingen, of wat dan ook, voor de camera. Ja. Heel veel mensen dit als hun hobby of zo, dat vinden ze leuk. Maar hm. je kan daar dus nu... Kan daardoor de uh, Amerikaanse overheid, ICE heet dat in, dat in dit geval. Dat is een onderdeel van... Dat <tokkig> uh, uh, uh, is allemaal ingewikkeld, maar er staat wel trouwens wat op uh, projectcafé.co, wat, uh, wat informatie over. Maar die kunnen dus een verzoek doen aan Google van, hé, hey, uh, vertel mij eens wie Shadow82 is... Uh, die uh, de op copyright YouTube. van Justin Bieber schendt En daarvoor moeten we hem oppakken. Ja, nou ja, dat zijn wel daadwerkelijk uh, consequenties uh, die, er, uh, die er kunnen zijn. Kijk, het hele gebied is natuurlijk ook nog in, volop in ontwikkeling... van wat nou eigenlijk wel of niet strafbaar is. Uh, uh, dat is... Zo, je denkt, je zit onschuldig een liedje in te zingen en ineens uh, krijg je een, een dwangbevel zeg maar, van uh, wil jij voor schadevergoeding gaan betalen aan de platenmaatschappij van Justin Bieber, want uh, jij ja, hebt iets zwaar illegaals gedaan. Uh, of jij linkt ja. naar een filmpje wat je hebt gezien waar copyright op, op schendt, want ook dat mag in principe kennelijk niet meer tegenwoordig, linken naar mm -hmm. dingen. Maar dan heb je het ook over van ja, hoe staat Google daar dan in? Uh, Google wil eigenlijk alles toegankelijk maken, gewoon omdat dat zo makkelijk mogelijk is voor, voor de klant, zeg maar. En dat de klant is natuurlijk de adverteerder, dat zijn wij niet. Uh, maar die wil gewoon zoveel mogelijk bezoekers om die weer door te sturen naar iets anders via een advertentie. Uh, maar Google wil natuurlijk niet die balansgade naar de klant toe of tenminste naar de gebruiker toe, dat, wij, dat zijn wij dus wel. Eh, want als wij niet Google meer gebruiken en weglopen naar een ander eventueel... of het gewoon niet meer willen gebruiken, ja, dan, dan raken zij weer geld kwijt. Dus zij moeten natuurlijk wel die strijd aangaan. En je, en je praat ook verder, daarnet had je het over van... ja, Google heeft een commercieel belang en, en heeft al die gegevens. En okay. de overheid heeft een, ja... Een openbaar ordebelang, zeg maar, en wil daarom die informatie van Google hebben, zeg maar. Ja. En niet alleen van Google, maar van het hele internet eigenlijk. En ja, hoe, hoe verhoudt ze dat zich? Want China is daarin een heel goed voorbeeld natuurlijk. Uh, want daarin doen al die bedrijven op internet, Google is daar nog wel, maar niet echt. En Baidu is, geloof ik, mm -hmm. is uit mijn hoofd de allergrootste zoekmachine. Maar ja, die zoekmachine van Baidu is natuurlijk zwaar gecensureerd. Uh, daar, daar vind je niet alles in, zeg maar. Nou, maar hoe, in hoeverre doet Google dat eigenlijk? Want er zijn mensen, ik weet niet meer uit mijn hoofd wie dat waren, maar die zeggen dus dat Google ook niet alles toont op de juiste manier, dat er ook bepaalde zoekresultaten uh, minder gauw naar boven komen omdat daar informatie in staat die de Amerikaanse overheid ongeweldvallig is of andere overheden of wat dan ook. En uh, ja, dat, dat is ook wel naar, want Google is wereldmarktleider uh, als zoekmachine, 90% of zoiets. Dus als daarin informatie niet naar boven komt, ja, dan is dat wel heel erg uh, vervelend. Uh, terwijl die dat wel zou, zo zou moeten zijn... Nee, dat, maar dat heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar dat is denk ik een iets bredere discussie. En misschien ook wel een heel, heel leuk onderwerp om een keer over filterbubbels en, en censuur te hebben. Uh, om, om toch een heel klein beetje te proberen terug te pakken op gezichtsherkenning en Google. Waar ik dus gewoon verbaasd en oprecht verbaasd voor ben. Hoor. Ik heb nu drie mensen waarvan ik volle vertrouwen heb dat jullie het volle verstand hebben, zeg maar. Dat jullie zeggen van nou, nou maak me eigenlijk niet zoveel uit als mensen in mij in het openbaar gaan lopen taggen. Maar de, die implicaties van, die gaan veel verder dan Google Plus. Dat, dat netwerk. En ik, ik kies er dus nu nog bewust voor om, om dat soort dingen niet zo super makkelijk te maken. Iedere hoorde die ik kan opwerpen, dat is er één, zeg maar. Want ik weet dus niet wat die implicaties zijn voor andere overheden. Want Google vertrouwt mm. in zoverre wel, want die willen maar geld hebben. Ja. Of in ieder geval mijn data. Als ik even, naar, even kijk naar mijn eigen uh, instellingen. Um, ik, ik, ik kan alleen uh, binnen mijn kringen getagd worden. Ja. En um, ik krijg uh, een, een mailtje als iemand mij tagt. Oké. Okay. En dat betekent dus ook dat als, uh, als dat gebeurt... Um, dat, dat ik daar actie op kan ondernemen. Dus ik, ik weet wanneer ik hoe getagd word. Mm -hmm. Ja, dat is bij mij ook. En dat betekent... Dat ik daar dus controle over heb. Ja, maar dat betekent ook. Wa, wa, want uh, moeten we even. Want, uh, voordat ik, ik zelf in de war raak hoor. Maar ook in het algemeen. Er is dus software die mensen automatisch kan taggen. Daar hebben we het niet over. Hè? Dat gebruikt Google mm -hmm. op dit moment nog niet actief, volgens mij. Nee, nee, klopt. Dus we hebben het nu nog over. Persoon, uh, hè, met de hand dingen toevoegen. Dat ja, is ook denk... het minst scary aan, de he aan het hele verhaal, toch? Ja, klopt. Maar. Mm -hmm. en, en, uh, wat er nu gebeurt. is dat mensen een vraag gaan krijgen. Als ik het goed begrepen heb, um, is die, eh, die, uh, hier heb je een foto en is dit Ronnie Lam? Precies. Mm -hmm. En dan zegt iemand ja en dan, dan tagt hij mij dus. En, uh, en daar krijg ik gewoon een mailtje van. Ja. Precies, maar als je dat één keer toegegaan staan hebt, denk jij dan dat Google op dat moment... zeg maar, een, een, ja, ik noem het maar vingerafdruk bij gebrek aan beter woord, maar een vingerafdruk heeft van jouw hoofd, zeg maar. Dit is Ronnie en dit, uh, dit is zijn foto. Ja, kijk, ik, uh, toen ik voor het eerst naar Amerika ging, uh, toen uh, <lacht> moest ja. ik uh, mijn, mijn iris laten scannen en uh, werden al mijn vingers uh, uh, werden ingescand. ingescand. Uh, is, dat, is dat minder erg? En dat is rechtstreeks bij de overheid. Meteen. Ik wou dat zeggen, en, en dat is de overheid. Ja, maar nu doe je net alsof we minder vertrouwen in overheden moeten hebben dan in, in commerciële nou, bedrijven. Misschien wel. De Amerikaanse overheid staat niet goed bekend, laten we het daar... laten we dat zo zeggen. Nee, oké, ver in ik Zit... zeg ook niet dat ik tegen, niet tegen alles ben hoor. <laughs> nee, nee, nee, nee, maar nee. Ik, ik wil wel weten, bijvoorbeeld Maarten, hoe jij daar dan tegen aankijkt. Jij bent natuurlijk, ik weet eigenlijk niet, jij bent een jaar of twintig? Ik ben achttien jaar. Nou ja, ik ben ook naar Amerika geweest en ik heb dus ook gewoon, uh, braaf, mijn vingerafdrukken, uh, mijn iris, uh, een, een mooie webcamfoto en uh, al die andere dingen moeten inleveren. En uh, ja, dat zit dus nog steeds in die Amerikaanse database. Ja, dat ik daar niet blij mee ben, dat, uh, dat, dat mag je wel weten. En, um, ja, maar dat is ook een beetje het probleem, weet je? Want als je daar naartoe wilt, als jij niet je vingerafdrukken wil afstaan, dan word je ook gewoon kaart geweigerd en dan kom je gewoon het land niet in. ja, maar dat is natuurlijk wat mij betreft: ik ben ook in Amerika geweest, er dus zijn ook mijn iris en ook mijn vingerafdrukken. Dus we horen allemaal bij de club. Ben Jij was in Amerika geweest, Brendan? Uh, ja, meerdere malen. Dus, ah, uh... Jeetje, dan horen we er echt allemaal bij. Ik denk, nou, we hebben we in ieder geval één Zijn... buitenbeentje, maar helaas. Ja. Ze weten alles van ons. Nee, dus... maar het verschil is ja, natuurlijk wel, hè. Het he? is gewoon meer dan Google, ik bedoel. <laughs> nee, nou ja, ik bedoel, goed. Sam, jij, jij kan proberen je te verstoppen op Google, maar uh, de Amerikaanse overheid heeft jou wel. Heeft je oh, zonder op. meer, nee, zonder meer. Ja. Maar dat, dat, er is wel een, een daadwerkelijk verschil, welke informatie... Uh, Amerika makkelijk over mij heeft kunnen verzamelen. Ik ben ik ervan overtuigd dat ze weten dat ik in Vegas ben geweest en dat ik toen met, met een caravan of een camper Amerika door ben gere gereden. Ja, dat je een casino je hebt opgeblazen. Ja, nee, nee, me... nee, maar, nee, maar op een gegeven moment ben ik uit Amerika gegaan en uh, ze weten niet dat uh, ik net boodschap heb gedaan bij, bij de Albert Heijn, of wat dan ook. En toevallig deel ik dat soort dingen niet op Google Plus of op Twitter. Nee, maar dat zijn dingen, dus jij bent, jullie zijn allemaal een paar weken, misschien een keer een maand of twee maanden in Amerika geweest. En dan weten ze inderdaad je vingerafdruk en je iris IRES-scan. Het is een heel andere dataset dan wat Google of een Facebook of een Twitter over jou kan verzamelen. Dat is enorm veelomvattend hoor, jouw history, je fotografie, ja, dat die... soort dingen. Oké, okay, maar dat is een andere dataset, maar die heeft ook de dingen die jij nu noemt, die zijn voor Google zelf interessant als dataset in samenwerking of samen geaggregeerd met heel veel andere gegevens, zeg maar. Nou, die zijn over jou individueel niet zo interessant, zeg maar eigenlijk. Uh, die zijn individueel alleen maar weer interessant... voor een overheid die een opsporing wil doen bijvoorbeeld. Want die wil wel weten of jij bij de Albert Heijn was geweest... op het moment dat de moord werd gepleegd, zeg maar. Ja, maar dat, dat, uh. dat, dat weten ze toch wel. Want um, mm. uh, anders had jij je, je gsm thuis moeten laten. Ja. Yeah. Uh, toch is, is dat volgens mij lastiger, Ronnie... om, om uit te filteren van welke gsm-nummers waren er op, uh, op tijd x, op plaats x. Want anders zouden we daar toch veel vaker praktische verhalen over hebben gehoord. Hoe er op die manier uh, getuigen zijn gevonden. Waarom zijn er dan nog getuigen oproepen? Ik denk dat dat allemaal niet zo, zo super makkelijk is... Om, om het zo terug te filteren. Terwijl Brendan, oh, jij zegt dat al, die. dat voorbeeld... Hè, van was jij het getuige van een, van een ding. Zou dat een goede... Uh, uh... Goed verzoek zijn van de overheid. Stel nou, hè, we, we, over een jaar Google+, iedereen uh, lala, lekker gezellig. Of Facebook, whatever. Uh, gezichtsherkenning, iedereen uh, wordt herkend. Uh, Zitten allemaal in te checken op Facebook. Go achtige uh, noem het allemaal, Foursquare-achtige Google+. Diensten. Is dat dan oké okay als, als er een aanslag wordt gepleegd of een, een moord wordt gepleegd, dat er het verzoek komt van de overheid van jongens, kunnen jullie filteren welke, welke gsm'tjes, welke mensen die, die bij die gsm horen waren op dat moment, op die plek? Uh, op dit uh. moment gebeurt het andersom nog. Ja, hè? Uh, precies. Uh, ze moeten um, jouw, uh, uh, uh, een bewuste moord op jouw naam uh, hebben ofzo. En uh, dan, dan kunnen ze um, uh, met een... Uh, uh, een verzoek, kunnen ze jou, jouw data krijgen. Hè? Dus alleen jouw specifieke data. Het is niet dat ze zeggen van... Uh, welke gsm's waren allemaal op dat tijdstip... in de buurt van die Albert Heijn. Precies, precies, precies. Maar zoiets wordt wel gedaan... volgens mij bij voetbalrellen en zo. En dat soort dingen staat mij bij. Uh... Juist, ja. Okay. Want daar is weer een aparte wetgeving uh, op van toepassing... Maar dan hebben we het over overheidscamera's en niet over Facebook en Gowalla check-ins, toch? Nee, ik, nou, ik heb het over die uh, mobiele telefooncheck, zeg maar. Dus dat ze weten dan... Nee, nee, dan maar, op... ik, ik snap natuurlijk ook dat de overheid een heleboel dingen kan. Het gaat mij erom wat de overheid kan met de Google, hè? een klein beetje Google ja, houden. Met Google-informatie. Ja, wat, wat, wat, wat ik probeer te zeggen is van... Um, Google, heeft een commercieel, ja, ja, Google heeft een commercieel belang erbij. Maar wat is er dan precies... Waar ben jij precies bang voor met wat ze, wat ze met het commerciële belang gaan doen? Het, het, nee, nee, nee. Oh, oh, dat, dat zeg het. Google is de minste van mijn zorgen. Uh. Mm -hmm. Overigens, ja, dan... overigens, is er wel, uh, ik wil jullie wel wat vragen hoor, daarover. Stel nou dat we in ja. Nederland uh, die, die ja, NFC op een gegeven moment Ik stel jou een vraag. Uh, wat, uh, waar wat ik is... bang voor ben? Ja, wat, wat is precies die angst voor Google, zeg maar? Want wat, wat... Jij hebt het over die gegevens, mm -hmm. dat ze die hebben en dat ze daar iets mee kunnen. Maar we hebben net al gezegd van ja, het is eigenlijk hartstikke fijn toch dat ze die dingen allemaal voor ons regelen. Dus wat is precies de donkere zijde die jij ziet aan dat verhaal? Behalve dan dat overheden die informatie ook kunnen opvragen. Nou, niet alleen behalve. Dat is, dat is wel een heel groot deel van, van, van mijn bedenkingen ja, daarbij, hoor. Ja, nee. Wat mijn probleem daarbij is, is de grens die mij niet duidelijk is. Dus inderdaad in dat voorbeeld wat ik, uh, wat, wat ik probeerde te stellen is van... Goh, hè, wie waren er op dat moment in de buurt van dat en dat? Of wie hebben er gezo gezocht op een of andere scheikundige naam van een of andere explosief? Hè, kan ik dan ook teruggefilterd worden tot, tot zo'n punt? En die grens van zo'n informatieverzoek of het nou mm -hmm. van een overheid is, of van Brein, of BAF... Mm -hmm. of eh, een of andere, andere kloterige organisatie, mm -hmm. waar ligt die grens? Mm -hmm. En omdat ja. die mij niet helder is, mm -hmm. wil ik ja, dat ook. niet zomaar uit handen geven nog. Mm -hmm. En ik weet dat ik, dat, dat ik een risico loop. Alleen, ik denk dat ik op dit moment iets minder risico loop dan, dan jullie kennelijk. Want jullie hebben daar niet veel bedenkingen bij, lijkt Ja, wel. ik denk dat veel mensen ook niet precies weten... Um... Wat er gebeurt met de data. En wat er, wat, waar, waar, waar ze naartoe gaan. Dus ja, ik denk dat veel mensen het nu ook gewoon nog toestaan. En dat het maar een keer mis moet gaan. Voordat, uh, voordat echt mensen zich er bewust van worden. Maar heb jij, Maarten, heb, jij echt, heb jij ooit op enig moment zorgen gemaakt. Over iets dat je op het internet hebt gezegd. gezegd of geplaatst. En dat je dacht, oh kak. Ja kijk, als je, je plaatst die dingen zelf. Dus je moet van jezelf ook nagaan of je dat wel wilt, dat mensen dat weten. Want je moet er gewoon eigenlijk vanuit gaan dat op het moment dat jij iets op internet plaatst... dat iedereen dat dan gewoon zou kunnen zien... om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Want ja, mensen... Google heb je kringen, maar... mensen kunnen het net zo goed gaan resharen... of uh, copy-pasten. En zo, iedereen kan het meelezen. Dus als je echt iets wilt dat, dat, dat mensen niet weten... dan moet je het ook niet op internet zetten. Mm -hmm. En... Um, ja, wat wat zei je zeggen? Nou, het is niet... Kijk, um, die, jij plaatst het niet alleen zelf. Hè? Jou, jou, jouw vrienden zijn ook met jou op een feestje. Ja, dat is waar. En die plaatsen ook foto's en die, die zetten jouw naam daarbij. Want we hadden een lekker, lekker uh, gezellig feestje met de studentenvereniging D&D met, uh, met Maarten Lichthart ja. erbij. En we gingen helemaal los. Precies. <laughs> ja, nee, dat is en, waar. Ja, en... en, en nee, maar mijn... je hebt ook... Je hebt ook een groot deel, heb je ook zelf in de hand. Bijvoorbeeld, als jij niet wilt weten dat jij. Als, als jij niet wilt dat jij jouw baas weet. Dat, dat je hem een klootzak vindt. dan moet je dat niet op, op, op Facebook of op Google gaan zetten. of op Twitter. Uh, ja, want uh, je kan er geheid op zeggen dat het dat, dat, dat, dat een keer bij die baas aankomt. Zeg maar. Dus wat dat betreft moet je er zelf op letten. Maar wat jullie zeggen is ook inderdaad waar. dat als je op een feestje bent. en andere mensen die. Uh, ja, toch wat minder wat minder sociaal zijn ingesteld om dat dan even te gaan vragen... en het gewoon zo op Facebook knallen, dan, uh, dan heb je het inderdaad niet meer zelf in de hand. Lussen, je ma iedereen maakt fouten, hè? La uh, ik heb echt mm -hmm, zo ja. vaak domme dingen tegen iemand gezegd dat ik denk... oh, kak, had ik niet moeten doen, weet je wel? <laughs> nou, maar dat gebeurt natuurlijk ook op het internet, of niet? Mm -hmm. Ik bedoel, Wij alle vier, ik weet zeker dat wij redelijk wat tijd op het internet doorbrengen zo door de week, weet je wel? Dus mm. er is tijd zat om, een, om eens een keer een slip of de tong. Ik heb trouwens me van de week nog gecensureerd mezelf. Er begon weer iemand te drammen over uh, uh, zwarte piet is, uh, is racisme. <laughs> toen heb ik gepost zwarte piet is geen ras. Uh, en toen kreeg ik dus zo'n uh, kabouters ook niet, had ik erbij gezet. En toen kreeg ik daaronder zo'n discussie van ja, komt het dan nou verdomme weer een discussie over dit en dat. Denk denk weet je wat, flik ik gewoon die poos weg, ik heb spijt van. Mm. Nou ja. Ja. Nee, maar dat is dus gewoon een voorbeeld van... Ik maak, iedereen maakt wel eens een fout, toch? Of niet? Ja, ik vind het... Nou, los van dat Zwarte Pieter discussies altijd plus één zijn. Uh, ja. uh, je, je hebt, je hebt de, de, de, de individuele persoonlijke dimensie, zeg maar. Van, uh, oké, okay, je moet gewoon oppassen wat je post. En je hebt natuurlijk de bredere maatschappelijke... Uh, het bredere maatschappelijke perspectief van, ja, sommige dingen zijn ook gewoon strafbaar. Hè? Daar moet je ook rekening mee houden. En je weet niet van wat ze ermee gaan. Uh, ze, uh, met ze zeg ik dan de overheid, de politiek, van wat ze ermee gaan doen. En Google is uiteindelijk zelf ook, of Facebook, of noem al die, niet al die sociale uh, dingen maar op. Uh, zijn ook natuurlijk een, een speler daarin, maar ook weer een, een, een factor... Uh, die niet overal altijd invloed op kunnen, kan uitoefenen, zeg maar. Uh, uh, voor hun is het als, als commerciële partij helemaal niet aantrekkelijk om als verlengstuk gezien te worden van de politie of wat dan ook. Uh, hè? Uh, je had die rellen toen in Londen. Met, met dat, dat bleek dus dat Blackberry... gewoon al die gegevens aan de politie uh, heeft overgedragen. Ja, ik vraag me af of, of dat de verkoopcijfers uh, van Blackberry... Uh, of de abonnementen met Blackberry's goed heeft gedaan. Uh. Ja, dat is wel goed inderdaad dat zeggen. Uh, even een rondje. Maarten, is het go goed dat Blackberry dat heeft gedaan? Uh, ja. Vind ik wel. En Ronnie? Ja. Hadden ze het niet van het Blackbeard gekregen. dan hadden ze het wel van een uh, telefoonmaatschappij gekregen ja. of zo. Ik vind het dus natuurlijk weer ronduit beslopen. En wat vind jij daarvan, uh, Brendan? Uh, ja. Ik vind, nou, ik vind het kwalijk in de zin van dat, um, ik weet niet precies wat het verzoek is geweest, maar je weet wel van BlackBerry heeft dat bij meerdere landen gehad eigenlijk. En ik krijg toch de indruk dat ze gewoon eigenlijk de overheid carte blanche hebben gegeven. Zo van, hier heb je de gegevens, ga er maar lekker maar in zoeken en vind maar iedereen die maar een rare, hmm. zo'n rare uh, berichtje heeft gestuurd. Hoe heet zo'n bericht op een BlackBerry? Een pinbericht PIN? of zoiets? en, en, dat, dat, uh, en uh, doe iedereen die uh, lekker rellen heeft ingetoetst uh, ga daar, maar, uh, daar, krijg je daar, daar krijg je de gegevens van en ga er maar bij langs twee ja. van die vogels die een Facebook-post hebben gedaan hè, van laten we gaan rellen die zijn mm -hmm. veroordeeld tot anderhalf jaar cel hè? Ja. Gewoon, nou, dat... die, die, die hebben niet gereld nee. die, die, die hebben alleen gezegd op hun Facebook van mm hé, -hmm. hey, laten we om half vier dagen gaan rellen er kwam alleen niemand opdagen, dus ze gingen niet rellen ze nee. We zijn wel veroordeeld anderhalf ja, jaar cel, hè? zijn geen grappen. Dus, nee, dat klopt. Maar en, ze, ze zetten wel aan tot rellen, zeg maar. Ik bedoel, er, er mag dan wel niemand gekomen zijn. Uh, in Londen is dat op die manier dus wel zo misgegaan... dat ja. iedereen op een gegeven moment... Hè, door dat Blackberry en door, door, dat, door dat iedereen met alles met elkaar deelt... Um, is dat echt zo uit de hand gelopen. En ik denk, als je dan van die maatregelen neemt... inderdaad dat Blackberry dus gewoon die gegevens... Uh, copy naar de politie en uh, de autoriteiten daar, dat ze dat dan toch een beetje weer in beperkte mate, zeg maar, weer terug kunnen dringen. Ja, is... heb jij daar ideeën over, Ronnie? Nou ja, ik uh, hierop mij iets in herinnering. Dat was uh, zeer recent een leerling uh, op van een school die twitterde uh, uh, over een leraar. Ik schiet een kogel door zijn hoofd of zo. Ja, uh, ja die, die, die hebben ze ook van zijn bed gelicht. Mm -hmm. uh, ja, ja dat, is, dat is toch het soort van gedrag uh, uh, wat, je, wat je op straat uh, niet mag maken. Uh, mm. En ja, op, op, op, op internet wordt het onuitwisbaar... Mm -hmm. Ja, en toch is dat... Want uh, in principe maak jij het voor mij het cirkeltje helemaal rond... want je noemt Twitter... want ik probeer het zo meteen een beetje af te sluiten... Uh, om jullie aan het eind te vragen, zeg maar... om nog heel even kort te praten over hoe verhoudt Google Plus... met privacy tegenover andere netwerken... want een hele algemene privacy discussie is het nu ook weer niet. Hè? We moeten een klein beetje bij Google houden... Uh, of bij sociale netwerken... maar we hebben nu al die netwerken al genoemd. Jij komt, Ronnie, met het voorbeeld van die gozer... die zegt van uh, ik schiet mijn leraar voor zijn zak... Uh, nee, maar... Uh, hebben jullie wel eens naar Cabaret gekeken op de televisie? Ja, daarin nee, maar daar hoor je ook de, de, de meest geroepen. verschrikkelijke dingen, hè? En hoeveel Twitter-accounts ken jij, Maarten, die bedoeld zijn als grappig? Als grappig? Hmm. Bijvoorbeeld jouw nou, Gossip Girl-account op school? Ja, nou ja, ik heb uh, een klein update daarover. Uh, ze hebben dus uh, maandagochtend zijn ze begonnen met zo'n uh, zo Roddel-accountje... Uh, en uh, die heeft in één dag tijd, uh, na nou, één of twee dagen tijd, hebben die vijf, meer dan 500 followers. Dat betekent dat ongeveer onze halve school dat op het moment volgt. We um, hebben dus echt de meest, uh, ja, meest uh, ja, wat zou ik zeggen, roddels die echt niet kunnen, hebben ze opgezet. En um, de schoolleiding heeft dat heel erg opgenomen en uh, de politie is erop gezet. En nou zie ik uh, vijf uur geleden het tweet... ...wegens het feit dat de politie is ingeschakeld... ...voor zoiets lijns stoppen we ermee. Heel erg jammer. Mm -hmm. Oké, okay, nou fair enough. Maar dat het, lijkt me in principe de meest ideale oplossing, toch? Maar wat ik eigenlijk ja. bedoelde om jou te vragen... ...want ik weet natuurlijk over dit veel uh, account ...niet dat het opgelost ja. uh, was hoor... ...maar hè, ja. wij kennen toch allemaal Twitter-accounts... ...die bedoeld zijn om lekker te ja, gallen dat zijn, of... Dat, dat ...grappig. Dat zijn, kijk, of... Dit, is, dit, is, dit is dan zo'n zo account, zeg maar... ...wat echt speciaal daarvoor is aangemaakt... ...maar verder... Um, mensen, zeg maar echte mensen uh, die het gewoon privé gebruiken, die, die maken eigenlijk nooit echt van dat soort grapjes van, uh, nou uh, uh, ik ga iemand doodmaken zo hey, Kijk, en dat is precies nee. die vraag die ik je kan, eigenlijk, je kan, nee ja, iemand doodmaken is natuurlijk wel een heel grof, grof ja, of, voorbeeld. Nou, ja, doodsbedreigingen sturen. Kijk, als, als zodra iemand van het privé Ik doet... dood. Ik bedoel, uh, <laughs> ik woon in Amsterdam Noord. <laughs> <laughs> je gaat allemaal dood. Nee. Ja, we gaan allemaal erachter. Nee, maar toch is het... Uh, nee, maar je, je, je gaat er misschien net iets te makkelijk aan voorbij. Het is natuurlijk wel raar als je er eventjes wat langer over nadenkt... dat als je een satirisch Twitter-account hebt... dat je dan kennelijk wel het recht hebt om, om te roepen over van alles. Of dat je cabaretier bent ja, of Joep van dan het dan Hek heet serieus genomen, denk ik. Ja, nee, maar goed, die grenzen... en de, het gaat uh, heel vaak over grenzen uiteindelijk wat mij betreft... is, hè, de, die is mij dus niet helder. En dat vind ik, in het in algemeen genomen... Redelijk scary. Want wat ik zeg, hè, Zwarte Piet is geen ras. Ik wil niet Doe. dat ik over twee maanden vervuiler, racist word gelegen. uitgemaakt. Uh, <laughs> uh, of uh, PVV-stemmer. Of dat, dat, dat, dat nee. iemand die toevallig uh, uit Suriname komt zegt van ja, met jou wil ik niks te maken hebben, want jij vindt Zwarte Piet geen ras. Mm -hmm. eh, eh, oh. Dan moet je het vooral inderdaad hier zo op zijn podcast ja. zeggen. Nou <laughs> ja, ik ja. ja, uiteindelijk, maar het is een ja. voorbeeld, hè? Ja, uh, nee, ik uh, Mijn voorbeeld is gelukkig wat minder grof dan iemand voor zijn kop schieten. Maar het voorbeeld van Ronnie is natuurlijk wel... Uh, dat ik ook zoiets denk van, ah, oh, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee, weet je wel? Hm. Maar dat is een beetje hetzelfde probleem als ik heb met... Uh, uh, uh, het filteren van kinderporno, bijvoorbeeld. Hè? Die foto's, als je dat niet op internet kan zetten, omdat er een of andere magische filter is, wil niet zeggen dat die foto's uh -huh. niet bestaan. En die, die kant van is het verhaal zie ik ook oh. wel, zeg maar. En dat is dus uh, de, die balans die ik nog niet zie, zeg maar. Waarom kan dat ene Twitter-account <toss> wel? Waarom kan Google Plus niet? En, uh, en dat is eigenlijk ook mijn vraag. Zijn jullie ook actief op, op Twitter, Facebook en wat hebben we nog meer? LinkedIn. Nice? LinkedIn, Hives hebben we er nog, ja. Hives ah, staat ja, niet meer hè? Oh, okay. Noem van alles er nog meer op. Uh. Nou, ik, ik, ik zal hem even in de groep gooien, maar ik, ik ben dus heel bewust niet op Facebook, omdat ik met Facebook uh, serieus uh, privacy-twijfels heb. Oké. Okay. Okay. En is dat, uh, komt dat omdat ze pas sinds kort opt-in in plaats van opt-out hebben? Um... dus dat ze tot nu toe als ze, als ze zeggen, kijk Google Plus heeft dan deze week die, die gezichtsherkenning en dan moet je dan zelf toestaan, hè? je krijgt die vraag als je inlogt van hey hallo mag dat zo'n mm -hmm. pop-upje, uh, bij Facebook was het tot, tot, tot vorige week zeg maar was het andersom, die implementeerde het gewoon, want Zuckerberg uh, zijn filosofie is uh, liever om vergeving vragen dan om toestemming uh, okay. dat kan nu niet meer, want zijn ze voor op de vingers getikt heeft dat ermee te maken dat je minder vertrouwen hebt in, in Facebook? Ja, dat heeft ermee te maken. Uh, het, heeft, het heeft er ook mee te maken dat het uh, in, in, in zijn geheel niet transparant is. Uh, wat je bijvoorbeeld doet als jij een, uh, een uh, bedrijfspagina liked... Ja. is dat jij uh, jouw naam verbindt aan die, aan die bedrijfspagina. Aha. En dat betekent dus ook dat uh, uh, er bijvoorbeeld, uh, ge, uh, als we het dan hebben over gezichtsherkenning, uh, uh, dat dat bedrijf uh, een, jouw foto mag gebruiken. Met, uh, nou ja, uh, de, uh, Sam Rijven vindt Coca-Cola lekker. Ja, precies. Of maar... als ik een winkel binnenloop, dat ze in plaats van de Pepsi maar de cola aanreiken. Maar daar zijn ze niet transparant in. Hmm. Maar ik bedoel, ik, volgens mij ik weet... is bij ja? Google Plus dat ongeveer hetzelfde, hoor. Nou, dat, dat, dat, is, dat is dus inderdaad... Is dat ik heb namelijk op mijn eigen website zo'n zo plus one button. En dan zie je inderdaad ook... Uh, ...mijn gezichtje erbij staan... ...dat ik mijn eigen website uh, geplus heb. Nee, nee, heb, maar dus... dat is wel een verschil, uh, Maarten. Want hm? uh, van de week was Dutch Cowboys. Uh, dat soort actie van... Uh, ...kan je iets winnen of zo? Ik denk aan. Nou, doe maar die maar, weet je. Ik zal eens even meedoen. Jaren niet op zo'n knop gedrukt daar. Dus je denkt, ook oh, ik zal ze op die knop drukken en dan staat er: wil je toestemming geven? En dan mogen ze op je, op je wall posten. Ze hebben toegang oh, tot al ja, je, je contacten. Ja, dat dat, en dat zijn bedrijfspagina's, hè? Dus like onze fanpagina of bedrijfspagina, whatever. En dan geef je dus toegang tot alles. En nou, ik denk, weet je wat? steek, tablet maar in je reet. Dat hoef ik dus niet. Maar <lacht> dat zijn dus wel de dingen die jij bedoelt, Ronnie. Dat is dus juist. Ja. Uh, je geeft veel te veel toegang. En dat hebben we op het moment hebben, bij Google. Is dat nog iets anders, toch? Of niet, uh, Brendan? Nou, op dit moment, uh, ik geef je dat soort, uh, niet dat soort toestemmingen inderdaad. Uh, en zeker niet uh, dat je uh, foto, al, want LinkedIn probeerde die truc ook uit te halen. Tom, zo van, hè? Ja, van, uh, dat ze je fotootje mogen gebruiken om, uh, uh, <coughs> om zo mee te adverteren van uh, dit is Brendan Teesing en hij vindt LinkedIn top. Uh, ja, dat is precies wat dus Facebook doet. Ja. ja. Nou. Oké. Okay. Nou, ja, en LinkedIn is er van teruggekomen. Die hebben, ja. hebben, hebben excuus aangeboden. En, uh... ja. Ja, ja, en terecht. Maar ik dacht dat het bij Facebook... Maar ja, dat, ik heb het niet heel nauw gevolgd toen. Maar het ook was teruggedraaid. Maar ze zijn er gewoon mee doorgegaan. Uh, in het kader van frictionless uh, sharing, zoals zij het noemen. Nou, ik kan het niet controleren, want ik heb geen Facebook-account meer. <laughs> <laughs> het is Hoe zou je het kunnen controleren dan eigenlijk? Uh... Nou, je, je, je krijgt van uh, rechts krijg je van die advertenties. Ja. En, en dan zie je ook af en toe zie je een fotootje van een van je vrienden. Dat, die, uh, hè, dat Sam ja. uh, bijvoorbeeld Coca-Cola lekker vindt. Of, uh... Ja, maar toch, uh, als ik nu naar iets Google naar het ja, nieuwe werken. Ja. dan zie ik jouw gezicht bij van uh, Ronnie heeft gezegd: dit en de, deze link is goed, hè? Met de Google plus 1-buttons. Tenzij je niet op plus eentje drukt. Dan ben je egoïst. Maar, <laughs> nee, nee, maar ja. dat is toch zo? Ja, nee, dat, is, dat is helemaal waar. En uh, uh, het is dus ook... Uh, je moet daar heel bewust mee omgaan. Hetzelfde met de plus 1' trouwens, hoor. Uh, ik ga bijvoorbeeld heel, heel bewust... Ik, uh, ik, ik ga niet uh, pvv sites plus 1 of zo. Nee. Uh, hey, uh, ja. Oké, okay, uh, want... Uh, ben je we voor zijn ongeveer PVV trouwens? <laughs> Wat? Wat? Wat vroeg jij Maarten? Of die voor de PVV was? Ja, dan zou ik ze wel plus 1, maar nee. <laughs> Nee. Nou ja, dat kan ik niet. Nu jullie het vraagt, ik wil graag nog. Uh... Nee, uh... Hey, nee, nee, maar, maar uh, we zitten zo'n beetje op een uur, dus uh, ik ga jullie mm. allemaal één voor één eventjes, uh, of in ieder geval Ronnie en. Uitwerken. Uh... Ja, ja, precies. Mm -hmm. Ik heb gewoon zo'n rode knop. Dus zo, bap. <laughs> nee, nee, nee, uh, eh, nee, maar toch eventjes in, in, in het algemeen en dan even al, uh, al jullie antwoorden horen. Uh, Google Plus, is dat op dit moment, hè, zoals het er nu staat? is dat de plek waar je, je het veiligst voelt met al je data, dus dat je zegt van ik vind dat ik voel me hier op dit netwerk het, uh, mijn uh, informatie die ik met jullie deel, die wordt door Google+ Plus op dit moment het meest gerespecteerd, of zeggen van nou ah, dit is niet zo veel verschil met een Twitter of een Facebook of een Hive of whatever. Uh, ren dan. Uh, ik denk dat van zeg maar een echt commerciële platformen. Dat ik uh, in Google Plus dan het meeste vertrouwen heb. Ook om in verband met uh, uh, bijvoorbeeld ook juist beveiliging zeg maar, van de informatie. Uh, uh, bijvoorbeeld in Twitter heb ik wat minder vertrouwen in. In de zin van hoe veilig jouw informatie daar is. Uh, hoewel er aan de andere kant bij Twitter ook veel minder in staat eigenlijk naar mijn mening. Uh, en ik vind Google Plus zeker beter dan, dan Facebook wat dat betreft. Maar het is niet zo, ik zit toch ook een beetje te na te denken over van... oké, okay, ik kan die data uit Google weghalen. Laat ik toch eens een keertje bij diaspora gaan kijken van wat dat nou precies eigenlijk is. Want stel nou dat ik een keer niet blij ben... Uh, hoe, hoe vlot kan ik dat eigenlijk dan allemaal overzetten naar een ander netwerk? Uh, kan ik je verklappen? Gewoon niet, hè. Die Google Takeout, <laughs> dat is dus gewoon een nepfunctie. Dan krijg je okay. een of ander XML-dump waar, waar, waar geen enkele import ervoor bestaat. Dus zolang mm -hmm. ze daar niks aan doen, uh, is dat, vind ik, niet echt een argument. Maar goed, jij voelt je dus het veiligste bij Google+. Uh, Ronnie, ja. wat is jouw... Uh, gewoon op die vraag, hè. Is Google+, het veiligst voor jouw informatie op dit moment? Um, ik heb... Ik... Ik heb de aanname dat um, alles wat, je, uh, wat ik in ieder geval doe, dat dat, dat publiek is. Ook al uh, doe ik dat binnen een cirkel of mm -hmm. uh, uh, extended cirkels. Uh, dus ik plaats daar niks, niks over wat, wat niet op een andere manier op het internet uh, uh, verspreid zou kunnen worden. Um, en uh, on, onder die aanname vind ik het uh, een, een geweldige platform. Oké, okay, maar ver uh, je nou voor, want het lijkt me helemaal de juiste instelling. Zet sowieso niet wat je echt nooit terug wil vinden. Maar... Uh... Gewoon in vergelijking met de andere netwerken, is Google Plus wat jou betreft daar beter in, om het zo maar te zeggen? Ze geven mij nog een veilig gevoel. Oké, okay, en dan onze jongste vriend, Maarten, wat denk jij er allemaal van? Um, nou, ik denk Google voelt veiliger voor mij omdat ze wat transparanter zijn. Um, hm. Ik bedoel, met die, uh, die feedback-button... Uh, Google plaatst regelmatig onder hun eigen Google Page account uh, genoeg of, uh, tweets, posts en uh, daar reageert iedereen op. Wat dat betreft is Google Plus vind ik toch wat, wat transparanter dan Facebook. Waar ze zeg maar ergens in Dublin op het hoofdkantoor van Europa uh, gewoon naar jouw data zitten te kijken. Dus ik denk ja, ik voel me nu het veiligst op uh, Google Plus. En uh, daarom dat mijn uh, Facebook pagina al sinds een paar weken best wel stil staat. Ja kijk, Plus, dat is een... U plus één en dan wordt het eigenlijk gewoon helemaal afgesloten voor mij. Dan hoef ik bijna niks meer te doen. Wat ik toch ga doen uh, is eventjes uh, eerst aan Maarten vragen. Waar kunnen mensen jou vinden, Maarten? Als ze zeggen van nou, van zo'n leuke jongen die, in die podcast, die wil ik wel volgen of uh, zijn stukjes lezen. Nou dan volg je hem gewoon kom op Google Plus en dan uh, komt dat goed. Ja, maar je had het ook over een van de artikelen wat je had geschreven. Waar kunnen mensen dat vinden? Artikel. Dat ik had... Oh, dat is uh, dat was een uh, schoolzeer dat ik heb geschreven over privacy en. Uh... Dat, dat sluit hier wel op aan. Dat uh, zou ik even sharen. Oké, okay, cool. Op Google Plus. Uh, ja. uh, heb je ook een, een persoonlijk blog? Want je had het volgens mij net wel over een URL. Uh, nee, ik heb, alleen mijn, uh, ik heb alleen mijn eigen website. En uh, voor mijn bedrijf is dat. Oké, okay, prima. En verder doe ik alles eigenlijk uh, via Google Plus nu. Dan was ik een beetje in de war. En uh, Ronnie, waar kunnen mensen jou uh, vinden en informatie over jou vinden? HNW nu. Dat is in ieder geval mijn bedrijf. En uh, voor de rest, eigenlijk, uh, mijn, mijn blogs uh, die liggen stil, uh, omdat ik uh, het, het meeste op dit moment op, uh, op Google Plus doe. Oké, okay. hnwnu, nu, hè? dus het nieuwe werken.nu. Maar yes. dan de afkorting. Oké, okay, cool. En dus ook Ronnie Lam op de Google Plus, Maarten Lichtart op de Google Plus. En dan hebben we natuurlijk nog Mr. Google Plus. Brendan, waar kunnen mensen jou vinden? Op de Google Plus, uh, op facebook.com slash ja. ja, ook daar. Op twitter.com slash en op tasing.blogspot.com. En uh, ja, daar kun je mij volgen. Oké, okay, hartstikke leuk. Ronnie, Maarten, hartstikke bedankt dat uh, jullie op korte termijn overigens uh, uh, toch open stonden... om eventjes een uh, klein uurtje of een, een, een, een dik uurtje met ons te kletsen. Uh, Brendan, wij zijn er volgende, volgens mij volgende week weer... Uh, mm -hmm. Wie weet met uh, een paar dezelfde gasten, een paar nieuwe gasten. Uh, in principe bevat dit format bevalt me wel. Dus we gaan kijken wat volgende week brengt. Yes, oké, okay, tot volgende week.